Op 106.9. V. FM.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 I swear this is true, and I'll... True. I had the time of my life.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 empty your streets Pass us by. 6.9...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 Echt hartstikke lachen. uitjes. is mijn dag. Stel maar een dag. Wel. Nee, nu. Wel. Het is echt mijn dag. Het nee, is nee, echt niet. Wel. Nee, is Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Echt hartstikke lachen. <laughs>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 De moslimbroederschap gaat het gesprek aan met de regering van president Mubarak. De grootste oppositiebeweging van Egypte zegt te willen peilen in hoeverre de regering tegemoet wil komen aan de eisen van de demonstranten. De moslimbroederschap blijft er wel bij dat Mubarak moet vertrekken. Later vandaag is er een gesprek met vice-president Suleiman, waarbij ook andere oppositiepartijen en intellectuelen aanwezig zijn. Voor vandaag is opnieuw een groot protest gepland op het Tagriëplein in Cairo.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 De 40ste editie van het Rotterdams Filmfestival heeft 340.000 bezoekers getrokken. Er zijn 12.000 meer filmkaartjes verkocht dan vorig jaar. Publieksfavoriet in Rotterdam was de Canadese film Incendie. Voetbal. PSV heeft gisteravond een verrassende 0-1 nederlaag geleden tegen ADO Den Haag. Door de winst staat ADO nu op de vijfde plaats. Andere uitslagen Excelsior AZ 2-1, VVV NAC 3-0 en Heerenveen.